Twee uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Het VU Medisch Centrum heeft voor twee afdelingen... tijdelijk een opnamestop ingesteld vanwege een resistente bacterie. Het gaat om de afdelingen intensive care en medium care. De bacterie werd twee weken geleden ontdekt. Het ziekenhuis dacht toen dat die via twee operatiekamers was verspreid. Na extra schoonmaak- en hygiënemaatregelen... waren er deze week toch weer nieuwe besmettingen. Patiënten die de afgelopen weken in de operatiekamers zijn geopereerd... hebben een brief gekregen...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 Vijftien actiegroepen die strijden tegen de laagvliegroutes van Lelystad Airport gaan samenwerken. Op die manier hopen ze meer invloed uit te kunnen oefenen. Hun belangrijkste doel is om alle laagvliegroutes van tafel te krijgen voordat Lelystad Airport opengaat. Vliegtuigen moeten er relatief laag blijven vliegen om het vliegverkeer van Schiphol niet in de weg te zitten. Er bestaat al lange tijd veel verzet tegen de plannen voor het vliegveld in Lelystad. In Suriname is op de landingsbaan van een reisbedrijf een vliegtuigje onderschept dat drugs aan boord had. Vier mensen zijn aangehouden. In hetzelfde district werd eerder deze maand een duikboot ontdekt die bestemd was voor drugstransporten. De politie kan niet zeggen of er een verband is tussen beide vondsten. Suriname is al heel lang een doorvoerland voor cocaïne. Door meer politiecontroles langs de weg gaan drugstransporteurs vaker op zoek naar een andere manier om drugs te vervoeren. Het weer, het is bijna overal droog, wel kan het lokaal mistig of glad zijn. Morgen overdag droog en vooral smiddag zon. Het wordt dan 8 tot 12 graden, donderdag weer regen. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1 NTR Focus Met Eveline van Rijswijk Goedenacht en welkom bij weer een nieuwe uitzending van Focus. Het wetenschaps- en geschiedenisprogramma van de NTR op NPO Radio 1. Uitgezonden vanuit het nieuwe radiohuis hier in Hilversum. We zijn er de hele nacht, tot zes uur. En we hebben een prachtig programma, vinden we zelf. En we beginnen zo met het zoeken naar een oplossing voor de miljoenen stukjes schoot die op dit moment in de ruimte zweven. En die voor vervelende botsingen kunnen zorgen. En dichter bij huis onderzoeken we ook wat de effecten zijn van het werken tijdens nachtdiensten op het menselijk lichaam. En ook spreken we vannacht onder andere met journalist en historicus Eva Vriend over 100 jaar Zuiderzeewet. En we sluiten rond zes uur af met Onno van Schaik over de gevaren van fijnstof. Maar dat pas in het laatste uur als het alweer licht begint te worden. Dus genoeg te horen en te beleven en genoeg om wakker voor te blijven. Aan het eind van de weg zag ik toch altijd jou staan. Ik zocht mijn grenzen lachend op en ging er gierend aan voorbij. open Ik hoef er alleen maar doorheen te lopen Ik draai om een as en zie waar ik al was Ik lijk te leren van je liefde lief. Ik leer de liefde van je liefde. Like to learn from you Niemand Zo Dichtbij van Paul de Munnik, Een heerlijk bluesy-nummer, en eh, het komt eh, deze week uit... Eh, van zijn nieuwe album Goed Jaar. Focus. Miljoenen grote en kleine stukken ruimtepuin... zweven op dit moment boven ons hoofd door de ruimte. Het is afkomstig van oude satellieten, raketten en ruimtestations. En dat ruimtepuin, dat vormt een gevaar. Niet alleen voor onze werkende satellieten... maar ook voor de bemanning van het internationale ruimtestation ISS. Zelfs een klein schroefje kan al deze streuze gevolgen hebben. Bij mij in de studio zitten Irene Huertas. Zij werkt bij de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. En Elisabeth van Nimwegen, presentatrice van Focus. Hartelijk welkom. Irene, vertel eens, hoe komen wij toch aan al dat ruimtesgroot? Uh, nou, dat is wat je net beschreef. Het, is, uh, het zijn... Uh... Dingen die al in de ruimte waren. Dus het kan inderdaad komen van een restante van een raketlancering. De bovenste trap. Dus een, een raket bestaat uit meerdere trappen. De laatste trap, de bovenste trap, die, zet de, die komt helemaal omhoog en zet de satellieten in hun uh, baan. Uh, maar ja, die komt niet meer. Uh, die komt niet naar beneden. Tenminste, in, de, in het verleden kwam het niet meer naar beneden. Nu wordt het wel veranderd, wordt ze dus wel naar beneden uh, gestuurd. Um, en dus nou, die restanten dat blijft daar in de ruimte zweven, een tijdje lang. Soms komen ze weer naar beneden, verbranden ze in de atmosfeer. Maar ja, het kan wel jaren duren. Uh, een andere oorzaak van ruimtepuin zijn oude satellieten. Bedenk aan satellieten die in de jaren 50, 60, 70, 80 gelanceerd zijn, 90. Uh, aan het einde van hun, uh, ja, van hun operaties, die kunnen vijf jaar, tien jaar, 15 jaar zijn. Maar ja, aan het einde, er komt een einde aan alles en uh, als zij. Doodgaan noemen we dat dan uh, ja, dan blijven ze ook in hun nou ja, toen, toenmalige baan en die baan verandert in de loop der tijden. Uh, als het een lage baan is, dan zie je toch restanten van de atmosfeer uh, die de uh, sat die het satelliet vertragen. Dan komt die lager te, la in de lagere banen en dan kan die andere banen verstoren. Uh, of als je denkt ook aan kleine dingen die in de ruimte verloren gaan. Dat klinkt... Vertel eens, wat gaat er verloren? Als je denkt bijvoorbeeld sommige satellieten hebben optische instrumenten. Die optische instrumenten, daar zit, net zoals een camera, zit een lens aan. En dat wil je beschermen tot het moment dat je hem gaat gebruiken. Dan zet je bijvoorbeeld een lenskap eromheen. Net zoals je het fototoestel. Die bescherm je ook, de lens. Nou, Die lenskap die die moet je eruit halen. Maar ja, dat blijft dus in de ruimte ook. Hè? Ja. Thuis zet ik hem in mijn uh, broekzak. Precies, dan neem je hem netjes mee, heb ik Precies, geleerd, uh... in mijn jaszak. Alleen ja, hier uh, ja, gebeurde dat niet zo. Nu wordt dat ook. Uh, beseffen we dat dat ook ruimtepuin maken is. Ja. Uh, en dan heb je een derde bron. En dat is uh, wat je uh, krijgt als een satelliet uit elkaar Ja explodeert, zoals bijvoorbeeld een batterij die uh, oud is en ja, dus die is nog redelijk geladen. Nou, dat kan gebeuren dat die explodeert. En ja, dan krijg je gewoon stukjes batterij in de ruimte of twee satellieten die tegen elkaar aanbotsen. Denk aan in 2009 is er een iridiumsatelliet tegen een dood satelliet uh, gebotst. Nou, dat heeft heel veel ruimtepuin uh, opgeleverd. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. En, en hoe groot is die kans dan dat dat allemaal tegen elkaar aanbotst? Ja, het lijkt niet heel uh, groot. En ja, als je naar het nummer zelf kijkt, is het ook niet heel groot. Uh, want satellieten die zitten in banen... en die zitten tientallen of honderdtallen kilometers van elkaar verwijderd. Dus ja, dan denk je, ja, ik zit 100 kilometer van die vandaan. Wat is de kans dat ik tegen een enkele per eenmaal eh, een meter object eh, bots. Eh, klopt, als je individueel kijkt, is dat niet heel groot. Alleen bedenk dat we steeds meer lanceren, steeds meer in de ruimte hebben. En dat er dus steeds meer objecten zijn. Nou, op een gegeven moment wordt de kans groot. En dat zie je nu, eh, dat er vroeger had je weinig objecten... Had je, eigenlijk zag je dat bijna niet, was het ook niet echt een probleem. En op een gegeven moment zijn we achtergekomen: van, oh, dat zijn toch best veel objecten. En oe, die, komt, die kwam toch stiekem <laughs> dicht bij de andere. Dat is, nou goed, een kilometer noemen wij dat langs elkaar scheren. Uh, maar denk bijvoorbeeld wat je eerder noemde: het internationale ruimtestation, ISS. Uh, ja, die heeft er wel steeds vaker mee te maken. En uh, ja, daar zitten mensen in. De astronauten willen absoluut niet in gevaar brengen. Dus uh, ga je ontwijkingsmanoeuvres uitoefenen. En je ziet dat die ontwijkingsmanoeuvres steeds vaker voorkomen. Dus je ziet, het probleem voor één object is misschien niet te groot. Maar als je over het, zeg maar, over het geheel kijkt... dan zie je dat de kans steeds groter is dat er iets gebeurt. Ja, ja en ik denk ook dat... Uh... Onder wetenschappers, uh, mensen ook wel wakker zijn geschud sinds die botsing in 2009. Omdat dat voor het eerst was dat echt twee grote satellieten, dus een dode Russisch satelliet en een uh, Amerikaanse Iridium satelliet, een communicatiesatelliet die nog werkte, echt gigantisch met ja, snelheden van 48.000 kilometer per uur, geloof ik zoiets, of ja. 42.000. of nou, was het een... je hebt, zeg maar, je hebt ja een kilometer per. Uur, ja, dat weten we niet eens. We, we, we meten het niet. Ik zou het kunnen vertalen, maar het is uh, wij meten kilometers per seconde. Dus je hebt het over uh, ja, de, tussen zeven, ja, rond de, de zeven kilometer per seconde. Dan uh, moet je even een afstand van zeven kilometer bedenken. En dan denken, in één seconde het is, is gebeurd. het gebeurd. Ja, precies. <laughs> Zo snel gaat het. En, ja. en die twee apparaten die zijn werkelijk in ongelooflijk veel stukjes uit elkaar gespat... die op hun beurt ook weer... in beweging komen. En, en, en ook weer misschien weer tegen andere deeltjes... aan gaan botsen. en uh, Ik denk dat 2009 echt wel een soort van... mijlpaal is geweest... dat mensen het veel serieuzer zijn... gaan nemen dan tot dan, eigenlijk. Ja, Dus eigenlijk sinds tien jaar staat dit op de agenda. We moeten hier wat aan doen. Hoe gaan we dat doen? ja Het was niet nieuw. In de zin van er, was, er werd al aangewerkt. Uh, er werd al internationaal werd, er wat wij working groups noemen. Dus uh, groepen van verschillende uh, agentschappen die kwamen al bij elkaar. En die hadden het al over. Dit probleem werd al bestudeerd. Dus het, was, het is niet dat er ineens dachten. Hé, hey, dat bestaat. Ja. <laughs> maar het was inderdaad was het even een schok. Uh, vanwege twee uh, dingen. Eén, inderdaad ja, dat was de eerste keer dat je inderdaad zo'n grote uh, botsing had. En het tweede is, het was een werkend satelliet. Ineens ben je een duur werkend satelliet kwijt. Ja. En, dat en wat betekende alleen... dat concreet voor ons, dat die satelliet eraan ging? Nou, uh, als wat voor je, lasten we daarvan gehad? Uh, het was een Iridium satelliet. Iridium is, uh, heeft een netwerk, een hele constellatie aan satellieten. En daarmee kun jij overal ter wereld bellen. Dus het zijn van die grote telefoons, ik weet niet of gezien grote telefoons met een hele grote dikke antenne. En die uh, gebruiken ze bijvoorbeeld voor militaire operaties, wordt het heel vaak gebruikt. Maar als je plekken bent waar je heel weinig bereikt hebt, hè, midden van de woestijn of uh, heel erg afgezonde plekken, ja, daarom gebruik je die, uh, die telefoons. Niet alleen militair, maar ook civiel. En dan heb je ineens een satelliet die wegvalt. Ja. Dus dan heb je ineens een gat in je, in je, in je dekking. Precies, en dat moeten we, moeten we natuurlijk niet willen. Precies, en het duurt best lang voordat je het uh, vervangt. Dus Precies. dan heb je ineens, je bent hier op aarde, je bent aan het bellen... en stel je voor, je bent in een humanitaire missie... en ineens valt je satelliet uit. Ja, dus dat door ruimtepuin. Precies, ja. door ruimtepuin heb je hier op de grond last van. Ja. Nou wil je natuurlijk weten waar is dat ruimtepuin... en uh, hoe snel vliegt het en uh, wat kunnen we eraan doen? Uh, Elisabeth, jij reisde voor Focus af naar Duitsland... om een kijkje te gaan nemen bij de tira ja. in Wachtberg. Uh, en daarmee uh, houden ze dat ruimtepuin eigenlijk een beetje in de gaten. Hè? Hoe, hoe zag die radar eruit? Nou, Het is echt een fantastisch object. Um, je komt daar aanrijden en dan zie je echt... Ja, vanuit de verte zie je al een soort golfbal in het landschap. Glinst er ook nog, want de zon scheen er nog op. Dat was zo vier, vijf uur toen we, toen we aankwamen. Uh, en um, het is dus een enorme soort overkapping. En daarin zit dus een gigantische satelliet van, ik geloof, 35 meter doorsnee. Uh, die overkapping die zit er helemaal omheen uh, ter bescherming uh, voor regen. Maar ook temperatuurwisselingen en uh, alle, dat zodat er niks op kan vallen, dat die beschermd is. Um, en uh, als je dan die tent binnenkomt... dan zie je ineens die gigantische satelliet. Hij is echt ongelooflijk groot. En uh, deze satelliet heeft twee uh, zeg maar wereldrecords. Hij heeft de grootste overkapping. Dus dat, dat witte spansel dat we van ver af eromheen zaten, zagen. En deze satelliet kan als snelste om zijn as draaien. Dus die kan een rondje maken in 15 seconden van nou, 360 graden. En dat is met het gewicht van dat enorme ding... is dat echt heel, ja, heel knap. En dus daarmee ook de snelst draaiende uh, ja, radar op de wereld. ja En, en deze waarom, waarom kunnen we met deze nou... precies dat ruimtepuin zo goed uh, bekijken? Nou, het, is, het is een hele scherpe radar, het is heel groot. Uh, je kan gewoon tot duizend kilometer hoogte... kan je voorwerpen uh, eigenlijk vanaf 2 centimeter zien... Uh, degene die ik daar geïnterviewd heb, uh, Ludko Hoijsakker, die uh, vertelde dat ook als je twee satellieten samen laat werken, dus nog een ander satelliet in de buurt van, uh, van Wachtberg, dan zou je in die, door die uh, samenwerking zelfs objecten vanaf één centimeter. Satellietradar. Sorry, uh, radar. Ja, sorry. <laughs> wat, zei, wat zei ik nou? Je satelliet. Oh, sorry. <laughs> de nee, je, dus ja, met de, de hulp van die radar zou je uh, um, zelfs voorwerpen vanaf één centimeter kunnen meten en dat is natuurlijk ja moet je voorstellen je kunt de kleinste stukjes ruimtepalen, je kunt schroefjes zien je kunt ja en je kunt ook alle doden... alle levende satellieten in hun banen kun je volgen en dat is ongelooflijk belangrijk om te kunnen voorspellen wat, wat al het ruimtepuin gaat doen. Ja, precies. En uh, je ging ook nog naar Darmstad. Klopt. En uh, daar staat dan weer het controlecentrum... waarmee die botsingen met satellieten voorkomen kunnen worden. En hoe doen ze dat? Wat, wat controleren ze daar? Nou, met de gegevens van uh, die Tira radar in, uh, onder andere. Je hebt ook nog andere radars natuurlijk. Maar uh, onder andere met die gegevens... Uh, houden ze precies in de gaten um, nou ja, waar de satellieten zich bevinden. Ze hebben ook uh, speciale... Ja, schermen waarop je kan zien uh, welke satellieten dood, dode satellieten bijvoorbeeld de, de atmosfeer dreigen binnen te komen. Uh, dus ze kunnen precies in al die banen zien hoe druk het is en waar er uh, collision danger is, is, dus zeg maar kans op uh, botsing. En uh, dat hebben ze dus allemaal in de smiezen. En dan kunnen ze ook nog in een ander deel daarbij ESA kunnen ze uh, ervoor zorgen dat bepaalde satellieten even een stapje opzij doen. Als er ruimtepijn aankomt, dat niet te vermijden valt en waarvan het botsingsgevaar heel groot is. Want ze kunnen een stapje opzij doen, dus die satellieten. Dat gaat misschien niet uh, alle minuut. Dat dus je zegt, nou hups, kun naar links, naar rechts. Klopt, nou ja, ze, ze kunnen het wel. Uh, bijvoorbeeld het internationale ruimtestation doet dat. Uh, ze doen het meerdere malen per jaar. Het is een keer zoals voorgekomen dat ze het twaalf keer per jaar deden. Nou, Dat is gewoon een keer per maand. En daar zit ook een hele procedure aan vast. Want ja, je moet een astronaut op een bepaalde plek hebben. Dan moet je uh, alle berekeningen maken van hé, hoe ver moet ik uh, gaan. Dan moet je het naar boven zenden? Moet dat gedaan worden? En als het allemaal afgelopen is moet je terug of je beslist... nou ik ga naar deze baan terug of ik blijf hier. Dus het is, het is echt een hele... het is een heel gedoe, laten we zo zeggen. Ja, maar satelli normale satellieten kunnen dat ook. alleen no, Normale satellieten kunnen dat ook? Die kunnen dat ook, vooral operationele satellieten. Uh, alleen niet à la minuut. Je moet altijd eerst uh, berekenen in welke baan ze moeten komen. En dan stuur je het. Hè. We sturen de telemetrie, dus de, de data sturen we naar boven. En dan wordt het uitgevoerd en uh, na afloop vooral als het een communicatiesatelliet is... die terug moet om, hè, de, naar zijn uh, oorspronkelijke plek... om de, de, zijn eigen communicatiemiddelen te, te doen... Dat moet dan nog gebeuren. Ja. Dus het, het is ja, best een ingewikkelde operatie. Per ja, keer. Het klinkt heel simpel. hè? We ja. oh, doen even een stapje opzij ja, in de en Dan oh, tegen we terug. Een maar het is aan. een ongelooflijk ingewikkelde operatie. Ze doen het nu één keer per maand. Daar waar ik was. Ja. En dat is al echt, ja, een stuk vaker dan een aantal jaar geleden. Want alleen al door die, nou ja, door die botsing van die twee satellieten in 2009. Moeten ze nu twee keer zo vaak. Uitwijken door het extra ruimtepuin dat die botsing heeft veroorzaakt. Ja, schrok jij toen jij hoorde hoeveel ruimtepuin er is... en hoe vaak ze moeten uitwijken? Nou, ik ben echt uh, ontzettend verrast door, door dit onderwerp... omdat het iets is waar ik nog niet zoveel van afwist. En als je eenmaal weet dat het er is... dan ja, dan uh, ga je er natuurlijk wel meer over nadenken. Nou ben ik wel heel erg ook gerustgesteld. Bijvoorbeeld. Wij um, nou ja, vragen natuurlijk hoe groot is de kans. Dat, dat wij burgers zoiets op onze kop krijgen. Als het niet helemaal verbrandt in de atmosfeer. En, en er brokstukken op aarde neerkomen. En um, Holger Kracht. Die ik daar heb geïnterviewd bij Esa Darmstad. Die zei meteen van nou. Luister als we alle hoofden van de mensen. Op de hele wereld bij elkaar zetten. Dan is dat een oppervlakte zo groot als Denemarken. En uh, nou ja. Als je dus op heel een wereldniveau kijkt... Dan, dan is de kans dus zo groot... als dat één dat zo'n stukje precies op Denemarken terechtkomt. Het is niet onmogelijk. Ja. Maar het is altijd nog, uh, volgens mij... Uh, de, de kans is... is dat je door de bliksem wordt getroffen is twee keer zo groot in een jaar. Ja, klopt. Ja. Dat is ook leuk om te weten dat ja. alle hoofden trouwens even groot zijn als uh, Denemarken. Ja, dat neem dan uh, echt mee. Maar ik bedoel, je denkt nooit na. Oh, als ik maar niet door de bliksem wordt getroffen. Ik bedoel, nee. Nee, ik niet natuurlijk Dus ik ga nu ook niet wakker liggen van die satelliet. Ik denk wel dat het een probleem is dat in de gaten gehouden moet worden. En dan voornamelijk ook het probleem van dat de kleine deeltjes tegen elkaar blijven botsen en je die zogenaamde kessler reactie krijgt. Wat een soort cascade van ruimtepuin is. En dat kunnen ze nu nog niet zo goed voorspellen, hoe ver het daarmee nu is, maar dat is wel ja, iets wat in de toekomst zou kunnen gebeuren. Want hoe werkt Klopt. dat? dat ja, het kessler effect is inderdaad waar ja, iedereen van ja bang. Waar waar je op de hoede uh, op is. <coughs> Sorry. Um, als je, uh, je hebt meerdere objecten in de ruimte. En uh, die objecten, als je die niet controleert, kan het inderdaad voorkomen dat ze tegen elkaar gaan botsen. Wat krijg je tegen een botsing? Tijdens botsing krijg je nog meer stukjes. Nou, die stukjes die gaan zich overal en, en die krijgen hun eigen baan en die gaan zich overal verspreiden. En dan komen ze weer tegen elkaar in botsing of botsen ze tegen andere stukken. Nou, dat maakt nog meer brokstukken. Enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Dus wat je ziet wat aan het begin een aantal stukken zijn... op een gegeven moment is het echt ja, wolken aan klein ruimtepuin. En ja, dat maakt dat je bepaalde gebieden zelfs ontoegankelijk uh, worden. Ja, ik begreep ook dat er een uh, satelliet is... Uh, ik weet niet of ik het goed uitspreek, de Tiangong-1... die afgeschreven is, uh, onbemand en nu uh, als afval richting de aarde komt. Uh, en daar hoeven we ook niet bang voor te zijn, dat hij op ons hoofd valt. Uh... Nou, wat heel leuk was, ik heb die dus daar in, um, in Wachtberg bij de Tira-radar. Daar heb ik hem gewoon zien bewegen, want daar hebben ze een tracking- en een imaging-rader. dus uh, je kunt hem ook letterlijk zien. Natuurlijk also, heel... Je hebt de radarbeelden gezien? Ja, het okay, is natuurlijk okay. heel klein en uh, die, het, het, het is een dode satelliet. Uh, hij tuimelt heel erg, dus dus hij draait in een soort, hij valt niet in een soort, hij blijft niet terecht zichzelf in die baan, maar hij is aan het draaien en aan het doen. En ze hebben nu een soort bandbreedte uitgerekend waarbinnen die ongeveer uh, ja, de, de atmosfeer binnen zal komen. En daarvan weet men nu dus nog niet exact genoeg waar dat zal zijn. En dat uh, zal de dag voor echte hertintreding in de atmosfeer pas helemaal duidelijk zijn. Ja. Nou, dat noemen we een uncontrolled re-entry. Ja. Dat klopt, dat zie je bij inderdaad uh, satellieten die doodgaan voordat je ze gecontroleerd... Ja, wat wij een end-of-life uh, toekennen. Uh, ja, Laten we het zo zeggen. Je hebt nog niet op het nieuws gezien dat het, uh, dat het op iemand zijn hoofd gevallen is. Wat, uh, ja. <laughs> uh, dus ja, het, het, kijk, er is inderdaad een kans. Uh, die kans is niet heel groot. Uh, maar daarom zorgen wij tegenwoordig dat de satellieten of uh, als ze hoog zitten dat ze in een nog hogere baan komen te staan, wat ja, een gaaf, dan noem je graveyard, graveyard, graveyard, orbit. graveyard orbit, ja een kerkhofbaan. Je... Ja, hoe, hoe creëer je een kerkhofbaan? Dat moet uh, daar nou je daarbij voorstellen. Je selecteert uh, een, uh, ja, een, een, baan, zeg maar. Zie je ziet het als inderdaad een, een regio, een, een zeg maar, onpopulaire een... regio. Ja. <laughs> een snelweg waar je niet op wil zitten. Ja, precies, ja. Is ver weg. Is... Ja, dus, nou, nou, als, als je zo hier op aarde hebt, je hebt gewoon een kerkhof. Je zegt, nou, al onze uh, overleden mensen die gaan daar naartoe. Ja. Nou, dat, je doet dus zoiets, een, een soortgelijke operatie, maar in daar. En dan is het niet een, een, een, een, een statische plek, maar het is gewoon een baan. Mm -hmm. En dan weet je, nou, ik zet mijn satellieten daar. Omdat het hoog is, zit er ook meer ruimte tussen. En ik zorg dat die satellieten daar blijven. Omdat het hoog is, heb je bijvoorbeeld niet zo'n last van de atmosfeer die ze naar beneden laat vallen, enzovoorts. Dus dan weet je dat ze niet in de ruimte, in de, in de, in de weg zitten van andere satellieten. Ja. En dat creëert dan weer ruimte op bepaalde banen die je wel graag wil gebruiken. Uh, er zijn uh, banen, Geostationary orbits. Dat zijn banen die um, heel waar populair. zijn. Ze, ze zijn heel voel, populair hè, iedereen zitten. Ja. ja, vooral in de media bijvoorbeeld. Want oh. je, kan, je blijft. Um, de baansnelheid is zo dat je satelliet, als die naar de aarde kijkt, kijkt die altijd over dezelfde plek heen. Dus als je bijvoorbeeld zegt, ik wil een satelliet hebben... en dat, dat zit rond de evenaar... dat zich altijd in deze lengtegraad bevindt... dan zet je hem daar. Ja. en Dan kun je bijvoorbeeld goede communicatie tussen twee plekken zetten. Dus dat is een populaire plek? Dat is een populaire plek. Ja. Route 66 van, uh, ja, van het kanaal. <laughs> dus dus we moeten dus jullie niet... bedanken daarvoor vanuit de media. <laughs> nou, de wiskunde. <laughs> de fysica bepaalt dat dat de, de snelheid en de plek is. Ja. Um, maar inderdaad, daar wil je je operationele satellieten hebben. Dus het liefst wil je de, de satellieten die aan het einde van een, uh, een operatieleven uh, komen, die wil je daar weghalen. Om ja. te voorkomen dat daar botsingen zijn. Precies. Dus, dus, dat... dus gecontroleerd is dat je hem in die goede baan krijgt. En die gaat daar dan de rest van zijn uh, leven op, op, op het graf, uh, nou ja, graveyard liggen. Ja, of uh, richting de aarde. Of richting of de richting aarde. De ja, inderdaad. Want dat doe je met satellieten die wat hoger zitten. We hebben het over tienduizenden kilometers hoogte. Ja, een beetje moeilijk om voor te stellen. Ja. <laughs> maar dan heb je wat in de LEO, Low Earth Orbit, lage banen. Uh, daar, dat zijn satellieten die je wel naar beneden kunt uh, halen. En de bedoeling is dat ze verbranden in de atmosfeer. Daarmee creëer je daar weer ruimte. Dat is bijvoorbeeld 700, 800 kilometer hoogte. Afstand tussen hier en... Nou, iets verder dan Parijs. <laughs> uh, nou, op die hoogte is het een, ja, een hele populaire uh, baan. Daar kun je heel veel dingen doen. Hè? Zowel wetenschap als aardobservatie. Uh, dus ja, dat is een best drukke baan. En daar wil je ook niet laten zitten. Want dan krijg je hetzelfde effect. Precies. Dus wat doe je? Dan zeg je, nou, wat ik doe is... Ik gebruik de atmosfeer. Want... Um, als je naar beneden gaat dan, en tegen de atmosfeer komt. Je hebt hetzelfde als je je, ou, je hand uit de auto steekt. Als die in beweging is, dan krijg je weerstand. Nou, diezelfde weerstand krijgt een satelliet als die terugkeert in de aarde. Alleen um, de snelheid is heel groot. En dus de weerstand wordt ook heel groot. En daarmee um, krijg je heel veel frictie op de oppervlakte. De, dus de, de satelliet die komt tegen de uh, luchtmoleculen, en daarmee wordt het warmer wat krijg je? Dat het op een gegeven moment gaat verbranden. Het gaat smelten, het gaat verbranden... en daarmee krijg je dat je de satelliet verbrandt... en daarmee uh, ja, weg, uh, weghaalt. En zou daar nog het nadeel aan kunnen zitten... dat niet alles helemaal verbrandt? Er is een heel klein deel inderdaad wat niet verbrandt. Uh, je maakt altijd een... Um, als je een, een satelliet naar beneden haalt... zijn er twee aspecten die je goed in de gaten moet houden. Het eerste is... weet waar je hem zet... Dus niet boven mensenhoofd. Dus daarvoor kies je een plek waar gewoon uh, ja, in de zee, daar zit niemand... dus daar heb je ook geen gevaar aan de populatie. Uh, en de tweede is, ik moet zorgen dat ik het uh, ja, in de atmosfeer zo lang mogelijk heb... zodat ik zo lang mogelijk verbrand. En daarmee maak je een afweging van, ik wil hem hier hebben, ik kom uit die baan... en ik bereken dus dat hij in deze baan zo lang mogelijk zit, zoveel mogelijk verbrandt. Er blijven altijd wat dingetjes uh, over. Het, uh, ja, in een klein percentage. Wat krijg je dan? Nou, Dat maak je zeker dat de uh, ja, targeted impact point, de tip noemen we dat... Uh, dat die zit ergens waar je zeker niemand raakt. Precies. Nou, ik voel me wel een stuk veiliger nu <laughs> na deze bedachte uh, oplossingen natuurlijk. Maar ik begreep dat jij ook bezig bent met een, oneerbiedig gezegd, een soort vuilniswagen die de ruimte... Ja, zo uitruimen. kan je het beschrijven. Ik zei al een beetje onheerbiedig gezegd. Uh, ja, daar werk jij aan vanuit ESA. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Um, nou ja, je hebt als je inderdaad... het probleem van ruimtepijn wil oplossen... moet je twee dingen doen. Eén is, je moet voorkomen... dat je nog meer pijn zet... Dus dat doe je door bijvoorbeeld, we hebben nu uh, wetten, richtlijnen. Uh, zelfs de Verenigde Naties uh, zitten daar heel erg, uh, zeg maar, ze proberen het ook aan te moedigen. Een uh, soort gedragscode voor in de ruimte? Het is een gedragscode in de ruimte. Je probeert, zijn zelfs wetten nu aangenomen. Uh, je probeert om niet meer ruimtepijn te maken. Dus dat is het uh, wat wij binnen onze Clean Space uh, programma noemen, dat de Clean Set. Uh, wat je doet is, nou ja... Zoals je bureau, je wil je bureau opruimen. Het eerste wat je moet zorgen is dat je niet nog meer puin zet. Dus dat is het ene. Maar het andere is, ja, je moet ook de pijn op je bureau opruimen. En dat is het e orbit programma. Het Active Debris Removal. Het actief ruimtepuin uh, wegzetten. En wat zou een slimme manier zijn om te voorkomen dat er meer bij komt? Want uh, ik, zoals het voorbeeld wat je noemde... van je moet de, het kapje van de lens afhalen. Precies, nou, dat, dat soort dingen. Uh, als je kijkt... Um, als je al bestaande satellieten hebt, uh, en ook nieuwe satellieten... Hè, want alle, al deze richtlijnen en deze wetten gelden ook nu standaard voor nieuwe satellieten... je um, hebt aan boord heb je brandstof en je hebt batterijen. Nou, Dat is uh, een energie wat je dus aan boord hebt. Want een batterij dat heeft energie, hè, dat is die, daar komt de voltage vandaan. En een brandstof voor de stuwing van een satelliet. Dat is nou iets wat als je een satelliet zijn gang laat gaan aan het einde... Hè, als die dood is... Of, als je hem doodverklaart, <laughs> uh, zit daar een energie die uh, misschien kan zorgen... op een gegeven moment de batterij kan misschien exploderen. Dat geeft ruimtepuin. Dus wat je doet is, uh, je gaat zorgen dat de energie die overblijft... aan het einde van het leven van de satelliet, dat die zo laag mogelijk is. Je gaat de batterij ontladen. Je gaat zorgen dat de brandstof opraakt, zodat je lege tanks hebt. En dat je niet ineens een brandstofontploffing hebt. Nee, dat, je ziet het al voor je. Een ja. <laughs> um, tweede is, zorg inderdaad aan het einde van een uh, satellietse leven... dat je hem of in de atmosfeer verbrandt of in een graveyard orbit zet. Uh, daarnaast, als je denkt naar waar we het net over hadden... Hè, hoe verbrandt het in de atmosfeer om te zorgen dat het echt verdwijnt... dan moet je gaan denken aan onderzoek naar materialen die goed verbranden in de atmosfeer. En zorgen dat je zo weinig mogelijk op de grond hebt. Ja, en, en als we het hebben over dat bureau uh, opruimen. Dat je zegt van nou: ik zorg niet dat er meer bij komt. Maar hoe ruim je het op? Nou, je kan uh, nou, opruimen door te zeggen: Nou, ik weet, ik heb een satelliet. Ik kan zeggen: Joh, ik moet het weggooien. Uh, maar als ik naar boven ga en ik meer brandstof geef. dan kan die langer. Dan hoef ik niet nog meer puin zetten. En de satellieten die toch aan het einde van hun leven komen of actief naar beneden halen... of de ruimtepuin die we nu al hebben... wat we nu moeten opruimen. Je kan zeggen, ik ga naar boven met een satelliet. Ik pak het op... en ik gooi het naar beneden. Ja. En hoe werkt dat detecteren van dat ruimtepuin dan? Je hebt... Um, wat je doet is, je pakt een satelliet... Uh, als, en hier ervan uitgaande... dat het een, al een doodbroekstuk is. Hè. Um, je doodbroekstuk... die werkt niet mee. Die noemen we uncollaborative. Dus... Hij werkt gewoon helemaal niet mee. Dus jij moet alles doen, zelf doen. Dus dan kom je, pak je een satelliet. Aan boord zitten er sensoren. Dat kunnen camera's zijn. Radars. Kleiner wel dan de tieren. <laughs> um, en daarmee ga je je uh, ruimtepijn zoeken en vinden. Ja. Dat noemen dat we met de navigatie. Daarna kom je, ga je het benaderen. En ga je een manier vinden om het te benaderen wat veilig is. Want hè, als je zelf kapot gaat is nog meer ruimtepuin. Dan ga je het vastpakken. Dat is ook een hele operatie. En dan ga je zorgen dat hij naar beneden komt. Ja. Dat je samen naar beneden komt. Je hebt een camera meegenomen. Uh, ik kan me niet voorstellen dat je die nou per se gebruikt bij het detecteren. <laughs> uh, wat heb je mee? En, uh... nee, dit is inderdaad dit is, uh, een, ja, een, een normale camera. Hè, zoals wij ze hier uh, gebruiken. Uh, maar wel een infrarode camera. Uh, je hebt meerdere soorten infrarode camera's. Uh, deze zit in het uh, deel van het spectrum wat warmte ziet. Dus als deze camera een beeld pakt, wat hij ziet is eigenlijk de warmte wat een object uitstraalt. Ja, hij staat nu op mij gericht en uh, dus... ik kan ook zien uh, welke warme delen van mijn lichaam inderdaad <laughs> te zien zijn op dit moment. En mijn handen zijn een beetje koud volgens mij. Ja, precies. Dus dat, uh, dat kun je zien. Ik zet het beeld even groter. Dus je ziet, je hebt uh, een warm gezicht. Maar kou handen. Ja, koude handen. Koude haren ook. Koude Lijven haren. Zwart. Koude haren, <laughs> inderdaad. Ja. Dus ja, dat is, dat is een, een infrarood beeld in het, in het ja, thermisch gebied. Uh, wat een, een camera uh, in de ruimte is... Ja, werkt in principe hetzelfde als een, een camera hier beneden. Dus als ik met mijn uh, camera in het weekend... ergens de, de vogeltjes ga fotograferen... dan zie ik... De vogels alleen als er licht is. Als het nacht is, om drie uur s'nachts... Nou, dat gaan heel weinig mensen fotograferen. Je hebt hetzelfde in de ruimte. Als je naar boven gaat, dan heb je een baan om de aarde. Soms zit je aan de zonkant. En soms zit je achter de aarde. Ja. En je object ook. Nou ja, achter de aarde, dat is het deel op, wat op aarde nacht is. Precies. Wat krijg je? Je ziet niet veel. Met een normale camera zie je niet veel. Dus je kan... De gedurende de, ja, de daguren, de dagmomenten te, de, van de baan... kun je wel dingen zien. Maar zodra je in de eclipsfase zit, dan zie je het niet meer. Nou, Dat is een probleem. Want ja, ik zie je, ik zie je niet. Ik zie je, ik zie je niet. Dat is niet heel handig. En hiermee? En dus met een infrarode camera verlies je die gevoeligheid. Want uh, een infrarode camera werkt op het principe... dat je alles wat warmte uitstraalt, kun je zien... En in de ruimte, de achtergrond van de ruimte, het is, ja, heel, super koud. Het is heel leeg en dus super koud. En ja. dan heb je het over 300, 273 graden onder nul. Ja. Dus dat is absoluut de nulpunt. Maar het ruimtepuin is warmer. En een ruimtepuin is altijd warmer. Want ja, het zit voor een gedeelte in de zon, wordt het opgewarmd door, de zon, ja. door het zonlicht. En dan gaat het weer afkoelen aan de andere kant in eclips. Maar ja, het... Gaat nooit naar het absolute nulpunt. Nee. Dus je kan hebben wat een object misschien 70, 80 graden is aan de zonnekant. En misschien tot ja, nul komt of enkele graden onder nul. Ja, dus met die ja, infraroodcamera's zijn jullie eigenlijk in staat om dat ruimtepuin heel precies te detecteren. Precies. En het dus ook om het weer in oneerbiedig te zeggen als een vuilniswagen op te ruimen. Inderdaad. Want je ziet alles, zeg maar, je hebt 200 graad verschil. Dus dan kun je dat zien. Dus ja. dan kun je zowel tijdens het dag moment als in het eclips, het nachtmoment, kun je het zien. Ja. Dus daarmee kun je altijd je ruimtepijn volgen. En is het al bekend wanneer we deze opruimdienst... in de ruimte gaan krijgen? Nou, we werken momenteel aan, aan alle technologieën. Bedenk dat het een, ja, het is een ingewikkelde operatie is. Uh, en je hebt ook heel veel disciplines. Uh, je hebt het kunnen detecteren. Nou, daar zijn we nu de sensoren aan het ontwikkelen. Zoals je zei, dit is niet wat straks gaat volgen. Dit is een instrument dat wij gebruiken voor onderzoek. We creëren de warmtebeelden. En dan gaan we kijken, onze wiskunde... Hè, die de, de tracking gaat doen... Um, die moet dat uh, leren. Dus daar gebruiken we deze warmtebeelden. Ja. Maar straks gaat er een, uh, wat een flight model uh, heet. Dus een vluchtmodel. Die gaat daar vliegen. Die zijn we ook parallel het ontwikkelen. Dus en we dan ontwikkelen we... de sensoren, de camera's, die worden nu ontwikkeld. De uh, ja, algoritmes, de wiskundige formules, worden, uh, worden nu ontwikkeld. Maar je denkt, uh, moet denken dat we het ook moeten pakken. Dus het, ja. Ook dat moet nog ontwikkeld worden. Het mechanisme, worden. Ja. dat moet ontwikkeld worden. En het is niet alleen één mechanisme... maar de vraag is, ja, wat is het beste? Ja. Als je iets... Uh, zijn er zijn ook nog alternatieven voor de grijpen. Precies, toch? er zijn alternatieven ja, voor... originele alternatieven. Je hebt het inderdaad... wat. Elisabeth. Uh... Nou, je hebt uh, bijvoorbeeld een netje dat ja? in de oh. ruimte uh, vanuit de satelliet uit wordt gegooid en het zo vangt. Het zijn allemaal nog experimentele fases. Ja. Je hebt het zeil, heb ik begrepen. Ja. En uh, je hebt een soort harpoen die het die we, soort van toch nog wegschiet. Ja, wegschiet is moeilijk, maar... in ieder geval het grijpt en ja, het het, naar zich toetrekt. Goeie beschrijving, hè? Ja. Um, ben ik er nu nog eentje vergeten, uh, nee En de robotarm zelf. De robotarm zelf, <laughs> ja, natuurlijk. Maar die, die hadden we al Inderdaad. Die had heel mooi beschreven <laughs> Dus eigenlijk, als dus, dat allemaal ontwikkeld is... dan moeten we eigenlijk weer terug gaan kijken... hoe uh, ja, dit, uh, dit, uh, vuilniswagen, deze vuilniswagen eigenlijk actief is in de ruimte. En dan uh, kunnen we zien of het ook opgeruimd kan worden. Precies. Dus je alle elementen. In de experimentelere fase zijn er ook onderzoekers bezig met uh, laserstralen. Die zouden we eerst ook gaan interviewen en bezoeken, maar die hebben zich op het laatste moment teruggetrokken omdat ze nog te vroeg in, uh, ja, in hun onderzoek zaten. Uh, maar dat zou in de toekomst ook ook nog eventueel uh, onderzocht kunnen worden. Of tot een van de mogelijkheden gaan we horen. Nou, ik voel hier al vroeg. een nieuwe uitzending van Focus <laughs> in de toekomst uh, aankomen. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken. Uh, want het was een probleem waar ik me ook nog niet zo heel erg veel in uh, verdiept had. Uh, maar ik ben wel enigszins gerustgesteld dat er zo hard aan gewerkt wordt. Hartelijk dank. We voor zijn er komst. heel hard mee bezig. <laughs> dank we are, under the de stars van John Legend. Hij zegt zelf trouwens over dit lied dat hij voor het nummer het geluid van resonerende sterren gebruikt heeft. Heeft u dat thuis ook gehoord? Ik niet. Volgende week praten we in focus verder over de gevaren van ruimtepuin. Dan gaat verslaggever Edda Heinsman in gesprek met ruimtevader André Kuipers. En dan is het nu tijd om het woord te geven aan een jonge wetenschapper. Stel je voor, jarenlang ben je bezig geweest met een promotieonderzoek. En dan is het eindelijk klaar. Klaar om de resultaten van je onderzoek aan het grote publiek... kenbaar te maken tijdens... Het leek een Het is midden in de nacht. En misschien bent u, net als wij, niet alleen wakker... maar ook nog eens aan het werk. Wat doet het wisselen tussen dag- en nachtritme eigenlijk met je lijf? Anneloes Oppenhuizen zocht dit uit... voor haar promotieonderzoek aan het Nederlands Herseninstituut. En ik ben benieuwd naar haar inzichten... En stiekem ook of ze nog wat tips heeft voor ons natuurlijk. Annelies, gefeliciteerd. Hoe heb je de verdediging van je promotieonderzoek vorige week beleefd? Het uh, was een hele speciale dag. Het was natuurlijk spannend. Familie, vrienden, eindelijk de dag waar je nou, in mijn geval vijf en half jaar naartoe hebt geleefd. Uh, je weet niet precies wat je kunt verwachten. Ik heb het wel een paar keer gezien, maar ja, als je er zelf staat, is het toch uh, misschien weer anders. Um, maar het ging heel goed. Uh, toen het eenmaal begon, vielen de zenuwen van me af. En ik vond het eigenlijk heel erg leuk. De tijd ging super snel. Die drie kwartier dat ik echt moest verdedigen. Um, en ik kon er ook ontzettend van genieten. En achteraf nog een hele leuke dag van gemaakt. Dus alles ook uh, daarna? Zeker feest. Eerste receptie, lunch met de hele commissie en familie. En s'avonds nog een feest met vrienden, familie, collega's. Dus ik heb het uh, uitgebreid gevierd. Ja. Hey, en nou gaat je onderzoek over, over nou ja, dag-nachtritme en nachtritme en ploegendiensten. En ik vroeg me eigenlijk af of je zelf ook ooit een baantje midden de nacht uh, gehad hebt. Ik heb niet echt ploegendienst of nachtdienst gedaan. Alleen tijdens mijn onderzoek heb ik echt veel experimenten in de avond moeten doen. En daarbij dus ja, zelf ondervonden wat de effecten waren. Van uh, af en toe of regelmatig tot, nou, tot een uur of één, twee s'nachts moeten werken. Maar niet echt hele nachten door. Dat heb ik, uh, nee, dat heb ik zelf nooit gedaan. Ja, en, en hoe vaak moest je dat dan doen, dat je tot twee uur door moest? Uh... Na Een hele periode van een aantal maanden of wel een jaar heb ik dat eigenlijk elke week één keer per week moeten doen. Dus geen echt nachten achter elkaar of hele, nou, hele weken of iets dergelijks. Maar in ieder geval één keer per week. Uh, eigenlijk altijd op donderdagavond, denk ik dat. Ja, en uh, waarom? waarom uh, hoe zag je onderzoek eruit dat je dat s nachts moest doen? Nou, wij keken naar... Uh, of één van de onderdelen van mijn, van mijn onderzoek ging over effecten van licht in het donker. En omdat ik dat met proeftieren heb gedaan die in een faciliteit zitten waarbij het van 7 uur s ochtends tot zeven uur s avonds licht is. En dan van zeven uur s avonds tot zeven uur s ochtends is het donker. Dus als ik effecten van licht in het donker wilde testen, moest dat sowieso na 7 uur s avonds. Want dan is het donker en dan heb ik het licht aangezet. En mijn experimenten begonnen rond een uur of tien. Met voorbereiding en de duur van de experimenten uh, duurde het ongeveer tot een uur of. 12:01, dus nou ja, voordat ik thuis was, was het 2 uur. Yeah. Maar dat was omdat ja, ik probeerde te onderzoeken wat het effect was van het licht in het donker op dat tijdstip. Yeah. Komen we zo ook nog verder op. Um, want uh, ja, je wilde dus uh, onderzoek doen... naar dat effect van werk in ploegendiensten... en het uh, energiemetabolisme. Uh, um, wat weten we eigenlijk al... wat de nacht uh, en werk in de nacht... überhaupt doet met ons lijf? Wat, wat was er eigenlijk al een beetje over bekend... voordat jij met je onderzoek begon? Wat wist je erover? Nou, er zijn best wel uh, in de laatste jaren... best wel veel hele grote studies. Dat is een gr groot aantal mensen hebben onderzocht. Uh, en correlaties gemaakt met... Um, hebben die mensen een grotere kans op bepaalde ziektes? Omdat het op een gegeven moment ging opvallen dat er veel verpleegsters bijvoorbeeld uh, borstkanker kregen. Nou, toen is dat op grotere schalen, zowel in Japan, in Scandinavië, in um, allerlei landen onderzocht. En toen, toen bleek dat er inderdaad. Grotere kans is op kanker, maar ook op uh, depressie. En voor ons interessant uh, ook op metabole ziektes. Dus grotere kans op overgewicht en suikerziekte. Um, dat is door grote uh, groepen te onderzoeken, was dat uh, al een beetje bekend. En toen zijn er kleinere studies gedaan met zowel mensen en dieren om meer het mechanisme uh, daarachter te onderzoeken. En welke factoren nou zo belangrijk zijn. Is het dat je licht ziet s'nachts? Is het dat je wakker bent? Is het dat je eet? Dus al die onderdelen worden ja, ook specifieker onderzocht. Ja, dus eigenlijk uh, zagen we op grote schaal uh, zagen we dat probleem. En, en nu zijn eigenlijk allerlei wetenschappers over de hele wereld aan het uitzoeken waar het nou allemaal aan ligt. Ja, precies. En ja, ik heb daar dan aan bijgedragen dat ik zowel het effect van voedsel heb bekeken. Uh, dus eten s'nachts uh, en het effect van licht s'nachts. Ja. En kunnen we misschien eerst beginnen met, met eten? Wat, uh, wat wilde je weten en hoe heb je dat onderzocht? Um, ja, naar nou, aanleiding van een aantal studies, um, nou, zowel met mensen als met dieren. Uh, leek het tijdstip van voedselinname, van eten... erg belangrijk voor of je bijvoorbeeld overgewichting krijgt... of misschien suikerziekte of hart- en vaatziekte. Uh, en wij wilden dat uh, wat specifieker bekijken. Uh, en in het bijzonder wat er dan gebeurde tussen organen in het lichaam. Dat in principe moeten al je organen goed samenwerken... om dat voedsel te verwerken. Dat moet overdag en dat moet s'nachts. En er zijn allerlei mechanismen in het lichaam... om dat zo optimaal mogelijk te laten functioneren... Uh, zodat het voedsel goed verwerkt wordt en dat het niet opgeslagen wordt als vet. Als ja, je niet te willen veel we niet. eet. Ja. <laughs> uh, maar s'nachts werkt dat mechanisme anders... omdat het niet gewend is om dan voedsel te krijgen. Okay. Dus bijvoorbeeld uh, de lever is heel belangrijk om voedsel te verwerken... maar s'nachts staat hij in principe op de slaapstand... Maar als er dan toch voedsel binnenkomt, moet hij daar toch iets mee. Maar hij doet het niet zo goed als dat hij dat overdag doet. Oké, okay, dus als ik nu een nachtdienst eh, draai, hè, de presentator van Focus, het nachtprogramma, dan eh, heeft dat effect op. Ja, als ik van tevoren nog veel ga eten of uh, tijdens het programma veel ga eten, dan kan mijn lever dat niet zo goed verwerken. Ja, inderdaad. De lever die. Um die vindt het heel belangrijk wanneer de voedsel van eten binnenkomt. Dat is echt zijn belangrijkste signaal om zijn activiteit aan te passen. Dus als je dat een paar nachten doet... Um, en dan niet overdag meer eet... dan keert hij zijn hele, ja, zijn hele ritme om. En dan is hij dus vooral actief wanneer jij aan het eten bent. En dat is dan in dat, ge dat geval s'nachts. Maar uh, wat ik daarna heb uh, verder bekeken... is de functie van de spieren en ook een deel van de hersenen. Uh, omdat die hebben ook een dag- en nachtritme... En die zijn ook belangrijk voor het verwerken van voedsel. Op een andere manier dan lever. Maar normaal gesproken werken al die organen met elkaar samen. Om het zo goed mogelijk te doen. En nu zagen we dat de lever dus helemaal uh, naar het voedsel luistert. Dus als je s'nachts eet, je lever keert erom. Um, maar de spieren deden dat niet. Uh, en de hersenen ook niet. Die gaven weer andere effecten. En dat is voor ons een teken dat dus die organen allemaal op een andere manier reageren daardoor op een ander tijdstip misschien voedsel willen verwerken... of um, daar op hun best in zijn. En dat de communicatie tussen die organen niet meer optimaal is. En als dat maar lang genoeg duurt... Nou kan het lichaam niet goed het voedsel verwerken... en gaat het het makkelijker opslaan als vet... en kan dat dus tot ziektes leiden. Ja, Dus misschien willen mijn hersenen s'nachts wel uh, voeding hebben... Uh, en mijn lever niet of andersom. Uh, dus daar, daar is eigenlijk een probleem in het lichaam. Nee. Ja, de hersenen die vinden het uh, in principe het belangrijkst. Nou ligt het een beetje aan waar je in je hersenen uh, je kijkt. Um, we hebben niet alle delen kunnen onderzoeken... maar in principe gaan we er vanuit de theorie dat de hersenen het, het belangrijkst vinden... wanneer het licht is. Dus als het s'nachts wat donkerder is, staan je hersenen nog op slaapstand. Uh, maar je lever... Die vindt het toch belangrijker wanneer de voedsel binnenkomt. Dus, jullie, dus dan staan je hersenen misschien op slaapstand en je lever op, op wakkerstand. En dan kunnen ze niet meer goed met elkaar communiceren. Ja. En nou wilde jij dat dus gaan onderzoeken zowel voor voeding als voor licht. Hè, wat jij al eerder noemde. En hoe heb je dat dan onderzocht bij die dieren? Hoe werkt dat? Moet ik me daarmee voorstellen? Ja, de, de experimenten van licht en voedsel zijn... Verschillend. Um, die met voedsel heb ik voor een langere tijd gedaan. Dus heb, we hebben alle uh, experimenten gedaan met ratten. Heel veel experimenten worden gedaan met muizen. Maar in ons lab werken we liever met ratten. Omdat die iets beter op uh, mensen lijken in bepaalde opzichten. Um, Namelijk de organen die jij ook wil onderzoeken, zijn misschien beter te vergelijken met mensen? Dus... Um, ja, vooral ons, ons lab werkt uh, aan heel veel aan de hormoonhuishouding. Dus alle hormonen, dat kan allerlei richtingen opgaan, die lijken bij ratten wat beter op mensen. En daarnaast doen we soms wat operaties die makkelijker zijn in ratten, omdat ze gewoon een soort van tien keer zo groot zijn dan muizen. Um, dus daarom vinden we het een. Makkelijker model en ratten zijn ook tammer uh, en kun je gewoon veel in meten. Uh, dus daarom kiezen wij liever voor ratten dan voor muizen. En nou, in mijn experimenten met voedsel bijvoorbeeld heb ik de, de ratten acht weken lang uh, op een tijdstip laten eten dat ze dat niet konden. Dus ze zaten in een kooi waarbij de toegang tot voedsel automatisch werd afgesloten voor twaalf uur. En afhankelijk van welke groep ze zaten was dat dat ze mochten eten, dat ze het graag doen. Uh, of tijdens tijdstip dat ze daarvoor wakker moeten worden... en dus echt verstoord raakten. Dus dat heb ik acht weken lang gedaan... en dan elke week van alles gemeten. hun lichaamsgewicht en hoeveel voedsel ze aten. Um, en aan het einde van de experimenten... kon ik de lever en de hersenen en de spieren beter bekijken... op een niveau dat ik echt in de cellen kon kijken. Ja, en um, dat heb je ook gedaan voor licht... Um, een Aparte experimenten met die ratten, hoe zij dan op licht of niet reageerden, zoals je in het begin beschreef? Ja, voor het lichtexperiment ging het specifieker over heel acuut effect van licht. Dus als je het effect maar één keer aanzet. Voor, eh, nou ja, we hebben het allerlei verschillende, eh, bijvoorbeeld één uur of twee uur licht, hebben we getest. Maar niet nachtenlang. Er zijn andere mensen die wel experimenten aan hebben gedaan, maar ik zelf niet. Dus meer acute effecten van licht. Eh, en dan specifieker op hoe het gaat met de suikerhuishouding dat heel belangrijk is, dat ontregeld raakt bij suikerziekte bijvoorbeeld. Dus daar waren de experimenten dat ik na een bepaalde operatie... op een dag, als ze hersteld waren, het licht aanzetten voor twee uur. En door middel van een zogenaamde glucose-tolerantietest... kon ik, waarbij je de dieren wat suiker geeft... en dan nam ik steeds bloed af... en kan ik zien hoe het lichaam op die extra suiker reageert. Normaal gesproken gaan dan een aantal organen heel snel daarop reageren... want het is heel belangrijk om vrij stabiele niveaus... in je bloed te houden van suiker voor het functioneren van allerlei cellen. En als dat een beetje hoger of lager is, reageren heel veel organen daarop... Ja. Eh, om dat weer in balans te trekken. Dus door die test kon ik zien hoe dat gebeurde. Nou, je doet dan al die experimenten, je kijkt naar voeding en licht bij die uh, muizen. Wat vind je dan, nadat je vijf jaar al die experimenten gedaan hebt... Uh, ja, wat vind je over uh, het effect van dag- en nachtritme uh, op die organen en op spieren... Ja, voor het voedselgedeelte vonden we dus dat die organen niet meer goed met elkaar uh, niet dezelfde reactie lieten zien. En daarmee dus waarschijnlijk niet goed meer com kunnen communiceren met elkaar. Uh, en nou, we zagen dat die ook echt een beetje uh, vetter werden. Uh, het is lastig om echt te meten of ze ziektes krijgen. Daar is het misschien ook te kort voor. Maar ja. in ieder geval een eerste indicatie wat er nou precies een beetje gebeurt in die organen. En voor licht zagen we dat... Ja, die acute effecten van licht direct de suikerhuishouding uh, verstoorde... en in de richting van, van suikerziekte. Dus wel een dusdanige verstoring dat het echt, uh, misschien als je het vaak hebt... Uh, of lang duurt, dat het echt een verstoring kan leiden. En inmiddels zijn er ook een aantal mensenstudies... die vergelijkbare resultaten laten zien. Um, ja, verder hebben we nog wat specifiekere dingen onderzocht van effecten van licht. Um, maar dit is wel het belangrijkste, dat zowel licht als eten s'nachts op een onnatuurlijk tijdstip echt het lichaam verstoort. Dus een tip voor mij als presentator van dit nachtprogramma? Ja, dat is heel erg ingewikkeld. Omdat we weten dat er heel veel mensen s'nachts moeten werken. Um, en Soms kun je niet heel flexibel zijn... in hoeveel nachten je achter elkaar moet of mag werken. In principe zou ik zeggen... Weet dat het ongezond is voor je. Uh, hoe langer je doet en hoe vaker je, je s'nachts werkt. Um, dus als je en ik kan me voorstellen dat je wil eten... Um, maar houd het zo gezond mogelijk. Want je lichaam vindt het dan moeilijk om met eten om te gaan bijvoorbeeld. Dus probeer dan zo gezond mogelijk te eten... om je lichaam niet nog moeilijker te maken. Als in salade of... Uh... Ja, niet te, veel, niet te veel suikers en vetten. En dat is natuurlijk in principe nooit goed. Maar ja, ook al heb je er s'nachts meer behoefte aan op een bepaalde manier. Ook omdat je lichaam ja, om extra energie vraagt om wakker te blijven bijvoorbeeld. Ja, je bent moe en die denkt ik moet moeilijke vragen stellen Precies, en uh, antwoorden ja. snappen. Precies, maar uh, ja probeer het uh, ja, zo goed mogelijk, uh, toch zo gezond mogelijk te houden. Uh, ja en Voor mensen die heel veel nachten achter elkaar moeten... Uh, werken Of ja, eigenlijk misschien wel weken wekenlang. Uh, probeer dan zoveel mogelijk je hele ritme om te gooien. Dus ook echt, uh, als je dan overdag je mag slapen... zo donker mogelijk, s'nachts zo licht mogelijk... Uh, wanneer je dus aan het werk bent. Um, en ja, sommige mensen kunnen er echt niet goed tegen... en merken dat ze problemen krijgen met hun gezondheid. ja Dan zou mijn advies zijn stoppen als het kan. Ja. Um, maar dat, ja, dat kan natuurlijk niet altijd. Ja. Dus eigenlijk, we zijn gekomen vanuit dat vraagstuk van... Uh, nou, we zien dat er bepaalde ziektes optreden. Uh, en, en door jouw onderzoek weten we nu wat concreter... Uh, nou ja, welke effecten bijvoorbeeld voeding uh, hebben tijdens, het, uh, tijdens de nacht of licht... Uh, uh, specifieke op onze spieren en onze organen. Ja, en dit, uh, ja, dit is natuurlijk... Bij dieren precies bij dieren. En worden wel, we proberen de vergelijkingen te doen met mensen. En er wordt nu ontzettend veel onderzoek gedaan... Uh, op, op verschillende plekken in, in, de, in de wereld. Omdat dit gewoon een hot topic is. En we nu beter begrijpen dat de verstoren van je dag- en nachtritme... echt leidt tot ziektes. En niet alleen... Uh, overgewicht en, en suikerziekte, maar echt van alles. Um, maar ja, hoe dat precies werkt en of we het kunnen omkeren bijvoorbeeld. Als je na een poosje stopt met nachtwerken, wordt het dan weer gezonder. Dat zijn allemaal dingen die we nog niet goed weten. Dus meer onderzoek in de toekomst. Zeker, ja. Dankjewel. Nou, Gaat gedaan. It's night, everything's fine, except you've got that look in your eye When I'm telling a story and you find it boring, you're thinking of something to say But darling, why don't you just have another beer then? <laughs> then you'll call me a bitch and everyone we're with will Foundations van de Britse singer-songwriter Kate Nash. Het nummer is te horen op haar debuutalbum Made of Bricks uit 2007. In het volgende uur volgen we het spoor van geuren. Wat gebeurt er als ineens alle geuren in de wereld zouden verdwijnen? Die vraag probeert antropoloog en radiomaker Saar Slegers... te beantwoorden in haar documentaire Geurspoor. En we bellen straks naar Singapore. Waar wakkere wetenschapper Marike Bloemberg onderzoek doet... naar het fenomeen Greater India. En wat dat precies is, legt ze straks allemaal uit. Blijf dus vooral luisteren. En krijg je geen genoeg van focus... dan kan je alle gesprekken van vannacht en afgelopen weken terugluisteren... op nporadio1.nl radio focus.